In de Randstad staan nog files op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp 3 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Ruistop 4. En op de A13 naar Rotterdam staat er 5 kilometer voor Klein Polderplein. A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Riedekerk en de Van Brie Noordbrug 7 kilometer. En de A20 naar Gouda ook nog 7 kilometer tussen Schiedam Noord en knooppunt de door een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open. Op de rijbaan naar Hoek van Holland op A20 staat nog 4 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein.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 A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra. Gewoon leuke muziek om terug te horen op de radio. Jorden, Lauw, Bega en Mambo Number 5. En daarmee werd het 7 over 3. ZFM Voor Zandvoort en de Regio. En dat betekent, Pieter, alweer uur 2 van dit programma. We gaan er snel, hè? Dat vliegt weer voorbij, hè? Precies. Maar waar je ook snel naartoe moet. Dat is de historische open dag die in de krocht wordt gehouden. Want die is tot half 4 vanmiddag. Dus je hebt nog 20 minuten, maar dan moet je er snel bij zijn. Want voor de vijfde keer wordt daar. Die historisch open dag georganiseerd. En de inloopmiddag.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 Speciaal voor jou heb ik deze plaat uitgekozen. Listen to the man with the golden voice. Pieter Joustreister no, no, natuurlijk. No, no, no. Dank, dank, dank. Hier is The Time Bandits. Op de Zonvoortse radio en listen to the man with the golden voice. ZFM, Race Radio Pit Report. Pit Report. En we gaan weer snel over naar het circuitpark Daar zit Willem van Dezen, of staat Willem van Dezen, lekker in het zonnetje te genieten van de finale races en nu de Renault Clio Cup. Hoe is het daarmee, Willem? Dat klopt helemaal. Uh, nou, die hadden waardoor zo'n de pitstop. Uh, nou, iedereen had je pitstop uh, gedaan en toen nog een wedstrijd leiding, weet je wat. We komen uh, in tijd nog.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 Uh, ja, die vierste onder rood en uh, na de pitstop, zoals het uh, Marcel Dikker uh, die aan de leiding lag, die komt hier als eerste uh, richting uh, podium. Tweede, Robert van de Berg en derde, Sandra van de Sloot. En dan uh, vraag je af, ja, Sebastian al lag toch aan de leiding? Ja. Komt helemaal. Maar uh, na de slag rood, uh, ja, vindt er Sebastian terug op water uh, 8. Dus wat in kampioenschap. Hij, ook, uh, met, uh, ja, hij is nog wel leider in kampioenschap, maar met de achterplaats. Hij heeft eigenlijk zijn voorsprong niet kunnen uitbreiden naar Sila Verschuur, want die eindigt uh, als weerende. Dus de uh, kampioenschap blijft nog open tot morgen voor deze dus, Kijk, dat zijn alleen maar goede berichten. Daar houden we de spanning erin voor morgen. Ja, is natuurlijk uh, morgen: uh, Sila Verschuur vanaf het en de markt We gaan hier vol uh, spanning aan, uh, volgen juist uh, via GP3 Race. Uh, ja, we zien wat ik al zei met die prachtige auto's uh, die daarmee doen. Dat dus, uh, gaan we zo uh, krijgen voor de briefwit. Uh, dat begint om uh, kwart over drie. Uh, nou, uh, ja, en ik gaan daar ook uh, lekker een beetje zoekje brengen. Want de uh, race die over nu uur gaat, uh, die start uiteindelijk om uh, vier uur. En uh, ja, uh, ook daarin uh, kunnen we een stuk uh, spanning uh, verwachten.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 ...geschopt en mag gaan vieren op eigen helft een bal gaan ingooien en die heeft het helemaal geen haast want die willen graag met die 0-2 in die uh... In die, rust, in die rust ingaan. En dat uh, denk denken ook dat dat gaat lukken. En dan gaat die bal komen. Dat is weer slecht verdedigd door John. door John. Dat is niet waar hoor. wel uh, En maar gelukkig uh, kan Hubert Smit die bal opvangen. Zonder dat uh, er nog meer gevaar gaat komen. En kan hij uh, proberen om zijn voorwaarts met een hele verre trap uh, aan het werk te zetten. Het uh, trapt ook ver. De bal gaat naar Maurice Mol. Mol waar uh, Patrick van de Oort. Van de Naar uh, Mol. Dat lukt niet helemaal. Uh, weer van de Oort nu. Naar maar Tjeerd Aris, Aris die een beetje ongelukkig speelt op die linker achterplaats. dus toch zijn eigen plaats, zijn speelt hij speelt hier al jaren jaar op. Maar het gaat niet lekker, hij heeft ook een tijd niet in het eerste gespeeld. En dat heeft allerlei oorzaken. Maar goed, Sander is nu nog in bal, dus Mans. Je... Aan de linkerkant speelt daar Jan Sonneveld. En Jan Sonneveld die toch wel lekker af en toe een paasje in huis heeft. Maar ook weer nu een, een ziekenhuisbal. Tenminste, dan is ziekenhuisbal een slechte aanname van Maurice Mol. Waardoor AMV zomaar nu weer in de aanval is. En nu de 16 meter ingaat. gaat. En dan zei hij: Jongen, Die ligt wel breed. En zo ging het net. Tweede het zet er nog goed ook. Maar gelukkig kan het daar even kijken. Ronald Kamers kan daar uh, opruimen. En de bal is nu weer op de helft van AMV. Het gaat over de zijlijn. Hier is een blessure van Patrick van der Oortz. Te zien. Dus het spel ligt helemaal even stil. Ja, ja de van die mag erbij komen van de schijfster die het helemaal niet moeilijk krijgt, simpele wedstrijd tot nu toe. En uh, ja, het spel ligt nu stil. Zandvoort uh, moet uh, proberen te winnen. Ik, ik heb het gezegd, denk ik, in de uh, eerste reportage, dat als uh, AV hier uh, mocht winnen, dan gaan ze over Zandvoort heen. Dan gaan ze in ieder geval met hetzelfde aantal uh, wisselpunten uh, gaan ze uh, nou, nou omhoog, maar hebben beter doelpunten saldo. En uh, dan, uh, dan gaan ze dus over Zandvoort heen. Zandvoort dat nu virtueel tweede staat, maar in principe zou rond de vierde plaats uh, zou moeten gaan staan als de wedstrijden die nog gespeeld moeten worden, uh, de inhaalwedstrijden gespeeld zijn. En dan verwacht ik dat gewoon de ploegen die moeten winnen, dat is dan een stop en dat is onder andere Kastikum, dat is Aalsmeer. dat ze dan in ieder geval uh, uh, de Zandvoort voorbij zullen gaan en Zandvoort dan op de vierde plaats, vijfde plaats zo, zal gaan uitkomen. Uh, nog steeds verzorging voor uh, van de oord. Uh,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 niet meer. We dus zijn die, uh, die uh, schijnzetter, zijn klokje heeft gestilge, zeg, gezet, En uh, ja, dat lijkt het op inderdaad. Het wordt een schijnzetterbal. Want de bal die ging niet over de zijlijn. En dat, dat zou betekenen dat uh, de ANV inderdaad, die geeft de bal terug aan Zandvoort. Zandvoort was op dat moment uh, in de bal bezit. En Zandvoort uh, heeft die bal over de zijlijn uh, gespeeld en uh, krijgt hem nu dus terug van de ANVA. Sportief gebaar hoeft in principe niet, maar het, wordt, het is wel eigenlijk mij goed dat dat gebeurt. George heel ver trap. Er komt geen stand voor te passen, in ieder geval. En ANV gaat een beetje Gallery spelen uh, op een eigen helft. Uh, diepe Paas nu, er komt weer teruggespeeld. Een uitstekende keeper, overigens. Die twee mooie riddingen had. Uh, ja, toch wel mooie riddingen, maar een kleine kans is verstand. Maar als zij er niet achter had staan, is het misschien wel ingegaan. Maar steeds ANVJ, uit de bal goed in de ploeg.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 uh, even kijken, Tjeerd Aarsen die een beetje in de fout gaat, want die, die, die aanvallen die kan hem voorbij gaan, wordt breed gelegd. Uit 16 meter in, wordt weer breed gelegd uh, door ANVJ, uh, maar er zijn te veel de verdedigers uh, om het makkelijk te gaan maken. Uh, sterker nog, er wordt daartegen een verdediger aangesloten. Ik, ik kan niet zien wie het was, en ik ga het meteen die bal naar voren doen, nou, maar er is Mol, Mol die het heel zwaar heeft, die, die echt goed gedekt wordt, maar hij kan er niet breed leggen. Oh, even kijken, Chris Dulger, Chris Dulger, die dit je deze dag en, Basisplaats heeft normaal gesproken invals, die krijgt hem nu terug via een kaasbal van Michael Kaal. Dan gaat hij voorkomen en er kan net een mond niet bij komen, wordt net weggekopt door een lange verdediger en ANVA kan weer in aanval. Diepe bal, aan de gezien aan de linkerkant van het Ronald Kaals is erbij en die laat je niet zo gauw maar gaan en inderdaad, Soms kan uitvullen, maar de bal gaat wel over de zijlijn en ANVA mag gaan gooien ter hoogte van het 60 meter gebied van Zandvoert. ...kant gezien en de rechterkant van hetzelfde. En dat, uh, daar komt die bal dus vanuit de zon... ...en dan wordt het ineens een stuk moeilijker. Hoe gaat die bal komen? Diep gespeeld, maar goed verdedigd daar... ...door het want dan komt die bal voor. Er wordt teruggespeeld bal en dat is die simpel uit de lucht kan plukken en weer zijn voorwaarts aan het werk zal gaan zetten inderdaad, verre schop verre schop, nou Mol, kan Mol erbij komen? nee, Mol kan er niet bij komen en ook uh, Bert van de Oort kon er niet bij komen via uh, heeft overgenomen balbezit nu en dan ga, gaan jullie een diepe bal spelen op de lange spits van de gaat die stuit het voor hem als hij toevallig zijn voeten tegenaan kan zetten is het allemaal verkeerd, maar goed, dit is niet het geval en Zandvoort uh, die, uh, die kan nu makkelijk verdedigen en die dus schot hier van de de meter of drie naast de paal van uh, de doel van Joratree. Die legt die bal nu op die 5 meter neer en mag het dan gaan innemen. Zandvoort is uh, eigenlijk al vanaf de nou, zeg maar het eerste kwartier uh, toch uh, eigen helft gedrukt. ANVJ, uh, zeg ik, uh, zei ik al eerder, is beter uh, in balbezit dan Zandvoort. En ook nu weer kan die bal uh, gewoon lekker gekopt worden naar een uh, eigen speler. Die daar probeert uh, even kijken, uh, mans te passeren. Die maakt een kleine overtreding, maar er wordt wel voor gesloten. En uh, ANVJ dat, uh, gaat, het heeft een snelle, snelle vat, uh, spellenpatting gedaan. Gespeeld is uh, centraal in, maar daar is het... Uh, Even kijken um, Michael Kuil naar uh, Van der Oort. Van der Oort wordt daar uh, krijgt een overtreding tegen. Dat uh, is zo'n beetje op de middenlijn. Dus dat uh, is nog helemaal geen gevaarlijk daar voor uh, het uh, Amsterdamse doel. Die gaat die bal nemen. Even kijken. Dat is Jury Mals. Die speelt daar. Er is doorgeen. doorgeen. diep. naar nou, Mol. Mol wordt aan alle kanten vastgehouden en getrokken. Maar het mag hem doorgaan. Hij is ook in balbezit. Het mag doorgaan van de arbiter. En dan gaat er niet die bal voor. dat kan niet, niet, niet hoog genoeg. Als het iets hoger wordt geweest, had Zandvoort misschien iets uit kunnen halen. En nu is het de ANVA dat kan gaan uitsteden. ANVA, dat hij hier een overtreding krijgt. meekrijgt. meekrijgt Na een, een, een, een, een, een kleine overtreding van Marius Mol. Maar de speler kon niet verder spelen. En de bal dreigt hem naar Zandvoort te gaan Dan sluit hij de arbiter af, doet die goed. Nogmaals, hij goed Normaal heeft hij het niet uh, moeilijk gehad En de AV heeft die bal alweer genomen Wacht niet stil waarschijnlijk, nee, er gaat er iets gebeuren Oké, okay, uh, Michael Kuil moet bij de scheidsrechter komen. Die waarschijnlijk vanwege praten tegen de leiding. Wordt vermaand door uh, de scheidsrechter. En uh, hij houdt in ieder geval de kaart op zak. Dus dat is wel lekker. Want uh, die staat uh, ook alweer op 1 of 2 gele kaart. En dat uh, moet je gewoon proberen het zo min mogelijk te nou. houden. Diepe paas. Uh, het het nu echt heel simpel daar. De, er is, er is gelukkig Jan Sonneveld die kan ingrijpen. Maar nog de bal is nog niet weg. En die is. N Nog niet steeds die over die zijn, maar in een slechte, uh, an een ANVJ dat in balbezit is. Nu aan de andere kant van het veld. En dan zijn ze al van die scheidschappen van de eerste helft. Soms uh, moet uit een ander vaatje gaan tappen. In die tweede helft kan die 0-2 achterstand uh, weg te kunnen poetsen. Of dat gaat gebeuren, we zullen de stad zien. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks komen we weer bij jou terug. Laten we inderdaad really hopen really dat het goed gaat voor SV me.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 But watch how good I'll take it. It's alright, alright. Tonight, tonight. You got me singing like, oh, come on, oh. It doesn't matter, oh. Everybody now, Just don't stop. Let's keep the beat bumping. Keep the beat up. Let's drop the beat down. It's my.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 Uh, liedjes en Smartlapenkoor begint om half negen dat lijkt me nou echt iets voor jou half negen? Ja, je, okay. je hebt een mooie stem morgen mag je niet meezingen helaas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 of word je oud? Nou. Niet roken, niet drinken? Nou, ja, ik zwijg verder. Dan op 26... We blijven in die auto. 26 oktober workshop mantelzorgers ook Zandvoort, weer van tweeën tot half vijf 28 oktober, dansen met valpreventie in uh, de haven, ik heb het er net over gehad Rob, dat is voor jou, jij kan daar een foxtrotje maken, en er is toch ook iemand die uh, dan leert hoe je moet vallen Rob Dolderman <lacht> Rob Dolderman <lacht> ja, dat is geweldig <lacht> ja, geweldig <lacht> <Die zijn> allemaal... <lacht> um, dan 29 oktober ik vertel het maar vast, dan komen er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 Ga je een beetje granalen pellen? Helemaal niet. Nou, dat is het, dan hoef je niet te komen. Nee, klopt. Vandaag zijn er uh, veel zandvoerders de zee in gegaan om granalen te pellen. Mooi windje, zuidoost, Zeetje. Uh, er was veel, veel te vinden. En uh, dat gaan ze op de 29ste pellen. Ik hoop dan dat ze dat met nieuwe granalen doen. En niet met de granalen van vandaag. Want anders dan pellen ze niet meer zo makkelijk. Goed, dus morgen naar het Byzantijnse koor in de protestantse kerk. En verder allerlei programma's voor de ouderen onder ons... Uh,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 They can teach me how to drug you Jesus Ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl Ziefm Het zonnetje schijnt lekker vandaag. En vandaar dat we deze plaat weer eens even uit de kast hebben gehaald, om het zo maar te zeggen. Jorden Aswad en Shine. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja! Nog een ruime kwartier en dan gaan ze starten de GT3 op het circuitpark Zandvoort. Voor de voorbeschouwing gaan we snel over naar het circuit naar Willem van Dezen. Willem. Ja, goedemiddag uh, GT3, uh, Europese uh, FBIA uh, via GT3 kampioenschappen. Uh, een prachtige start een prachtige auto's, ik heb het al eerder verteld. En, uh, we zullen, uh, nu zijn we bezig met de uh, crit, uh, met de crit Loghart. Iedereen uh, die de lichtjes zoeken heeft uh, is weggestuurd. Uh, ja, zo dadelijk gaan de auto's uh, op pad voor een uh, opwarmrond. We krijgen een, een uh, rollende start uh, zoals dat heet. Dus achter de 70 car 70 car weg en de auto's uh, van start. En overal, hoeveel auto's hebben we het dan? We hebben het over een veld van uh, 27 auto's. Geweldig uh, startveld. De coureurs, ja, daar moeten we het ook over hebben. Uh, ja, het is hier uh, een uh, ja profs en gentlemanrijders, uh, uh, zullen we dat maar zeggen. Ja, iedere kit is voor zien van een uh, ja een tof laten we zijn een hele snelle uh, jongen en dan een uh, ja iemand uh, die de hobby uh, als reis heeft en dat is uh, de mooie verdeling ja, dan krijg je ook wat uh, verschillen, onderling natuurlijk. Uh, in de een ook rijdt op dat moment de prof, in de andere uh, de, wat uh, mindere kort. Uh, iemand die evengoed wel heel goed kan sturen, maar niet uh, de instelling van een prof heeft. Ja, we hebben de... Ja, uh, voordat je verder gaat, wie bepaalt het dan? Uh, wie de prof is en wie niet? Nou ja... Als je langs de baan bent, maar goed, dat is ook, wordt het afgemeten aan de hand van resultaten die in het verleden zijn gehaald. En uh, ja, om maar een voorbeeld te noemen, een jongens, Christian van der Hout die heeft al titels gehaald in vele uh, autosportcategorieën. In Duitsland is hij kampioen geweest in de Cup in Nederland, in de Clio-cup, uh, noem maar op. En ja, en dan... Punten. En aan de hand daarvan uh, kun je zien hoe goed iemand is. Uh. En dan, uh, ja, je hebt ook de echtamendeurs die daarin meedoen. En die, uh, ja, die over het algemeen zijn dat degene die het feestje betalen. En die willen er graag een snelle jongen bij hebben. Om toch uh, zo hoog mogelijk uh, in de uiteindelijke slag uh, voor te komen. En dan, uh, ja, zo is het eigenlijk uh, gedeeld. En, uh, je hebt uh, rijders die worden dan door de VIA: heb je zilver, goud, of goud, zilver en bronzen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 We hebben vanmorgen de kwalificatie gehad right? en uh, ja, ook algemeen, uh, we hebben twee races, op zaterdag dus en op zondag en allebei de rijders moeten de kwalificatie doen, je mag niet alleen je snelste rijden, dus dan kan het zijn dat je vandaag met je equipe uh, vooraan staat omdat je de snelrijder voor de race van vandaag gaat kwalificeren en morgen en, en verder achter in het veld en dat maakt het ook uh, spectaculair natuurlijk, uh, garantie voor uh, inhaalacties, zullen we maar zeggen. Dan gaan we gaan toch wel even kijken naar de startopstelling uh, van vandaag. En dan hebben we gezien uh, dat ze vanmorgen in de Kwaaling van was het uh, Bouwman, dat is een jonge Oostenrijk die rijdt met uh, Boissy, dat is denk ik een Italianen weer. Die de Polen is uh, te veroveren. Nou, dan denk je, dan mag je van de eerste paard Dat dachten hun ook. Maar hij was gisteren uh, tijdens de vrije training uh, had uh, Bouwman iets fout gedaan en is daarom maar uh, tien plaatsen uh, teruggezet. We kijken uh, wie de tweede was. Dat was uh, onze landgenoot Christian Frankenhout. Die net als bouwman uh, voor Geico Motorsport uitkomt in de Mercedes-Benz, SLS, AMG. En ja, ook die is tien plaatsen teruggezet. Dus die vinden we dan terug uh, op 10 en 11. Degene die uh, daarvan geprofiteerd heeft, dat is uh, de Nederlander uh, Paul van Splinteren. Uh, die met de Bel Bel Belge uh, Marc Soler rijdt. Die rijdt in de Porsche. Of, uh, geen te doen, Die mogen dus van Polo starten. Hier is het eh, de Ferrari 458 eh, eh, met de hond van uh, Marco Jorgen. Op de vijfde uh, gevaliceerde Meijer en Alex van Toon van Faxis in een Lamborghini. En op de zesde plaats, waarmee vijfde dingen die we mogen starten. Commissie zwang voor ze. Laatst plaatsgenoten Dennis en Ronald van der Waren, die rijden alweer in de Porsche, Het hoort al aan de merken die ik opnoem. Ja, dat de merken ruimschoots aanwezig zijn. Zien we zien ook nog Audi's Audi's uh, daar aanwezig. De Audi R8, onder andere. Lamborghini had ik al opgenoemd. Arstin Martin. Ja, geweldige auto's, uh, zoals ze er allemaal uitzien. En uh, ja, De strijd gaat uh, heten worden, zodanig het uh, komende uur uh, naar de start kan dus, uh, volop. Uh, ter, uh, Christian Afkankerhout, die uh, moet starten van de uh, 11e plaats, ja, die vertelde al in Duitsland heb ik de naam de Vliegende Hollander, ja waarom dan? Omdat ik in staat ben om het team plaatsen goed te maken. S we gaan het kijken of het uh, gaat gebeuren zo dadelijk. Het gaat spannend worden zo dadelijk om 4 uur, helaas kunnen we die start dan uh, niet uh, live meenemen omdat we dan precies in het nieuws zitten. Ja, ik noem het zo, uh, merken en uh, ja, er zijn toch uh, teams die uh, flink uh, door de fabriek ondersteund worden en zo. Dan heb ik het over de musea, dus toe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 de seizoen afsluiten. Mooi, we komen zo dadelijk na het nieuws CV van 4 uur direct bij je terug Willem. Oké, okay, tot zo. Dankjewel en we hebben de start inderdaad gehad van de European GT3 Championship Race op het circuitpark Zandvoort. En wij hebben Doris D van je klaarstaan staan. het plaatje van Doe maar. Daar speelt een team aan been. Mm-hmm. you Voorzitter, voorzitter. Voorzitter, voorzitter. Voorzitter, voorzitter. Voorzitter, voorzitter. Voorzitter, voorzitter. Voorzitter, voorzitter. Voorzitter, voorzitter. Schakelen snel over naar Jop, Jop. Kwartier in de tweede helft, een hele diepe bal, fight. De verdediging van uh, de ANVJ. spits in, uh, in, in, sch in schotpositie. Jollert Schmid vond dat hij eruit moest gekomen. Kwam, kwam meter of uh, 7, 8, 9. Uit zijn 16 meter gewint. spits passeert hem en kon heel simpel scoren. Salsval staat met 0-3 achter. Tussen 3 en 5, dan hoor je ze bij CFM langskomen. De 40 hetste platen uit Europa. En ook deze van Brooke Fraser staat in die lijst. de Something in the Water. We gaan weer over naar Fresh voor het voetbal. Jop. Ja, maar het echt honderd is wat Sandfood betreft. Nu weer een uitval vraagt. Je een gewoon een de bal. En waar op, de komt de 4 Ja, hoor, 0-4. Nee, hè? Ja, ja, ja, ja. Sandfood heeft hier, hij heeft nog te vertellen.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 Maak ik op uit de lichaamstaal. Maar AVR is echt vele malen beter. Er blijkt het blijkt dan 0-4 is niet zomaar een huisdag. En we hebben nog een 1 te gaan. Want er moet nog een half uur gespeeld worden zo ongeveer. En ik denk, vrees met grote feesten dat het niet de laatste doelpunt zal zijn. Uh, de verdediging, uh, ja, die, uh, drie manachtig. Ja, je moet wel op een gegeven moment om een beetje meer naar voren toe te kunnen gaan voetballen. Uh, Bas Lemmers is uh, in de voorstelling teruggekomen terechtgekomen. In plaats van op zijn rechteraf te Dan kan hij nog wel eens een keer wat forceren. Maar het uh, rond gewoon niet. Uh, goed, er uh, gaat nu nog even een wissel komen. De, de de grote man eigenlijk van mij achter, die gaat eruit, wordt gewisseld voor Remkalos. Dan weet ik niet of Remkalos ook dan zomaar uh, op die laatste plaats gaat spelen. De dus jongkeer gaat in ieder geval af. Um, ik vind het erg jammer uh, ik, uh, dat hij dit, dit soort dingen mee moet maken. Inderdaad, Loos, Die gaat naar het midden van hetzelfde in de verdediging spelen. Ja, Zandvoort zal met de een wanhoed moeten aangevallen. Want anders hou uh, je niet eens uh, de, de, die vier en uh, krijg je er niet eens een doelpunt zelf mee. Want Zandvoort uh, is wel de eerste tien minuten, twaalf minuten van die tweede helft goed uit de startblokken gekomen. Alleen ze kunnen geen vijf maken. Helemaal niets. Maar als ze dan eindelijk een keertje bij de 16 meter is, dan, uh, dan is het gewoon uh, heel simpel. Voor uh, AFJ om die bal uh, af te pakken. En uh, ja, dan is je gewoon de, de allerlei de aanval. En dan kan AFJ weer met scherpe basis, snelle mannen. Echt snelle mannen. Uh, Zandvoort achterin, dat uh, ja, is niet al te snel. Uh, de Zandvoort achterin, dat is uh, uh, even kijken. Op dit moment Loos, uh, Chris Dilger, uh, Tjerd Arisen. Ja, en daar houdt het ook echt helemaal mee op. Zandvoort mag nu een vijf stop nemen. Op de helft van uh, A ...en Michael Kou gaat zich ermee bemoeien. Het gaat hoog de doelmond in. Nou, hoe heel erg zal als de doelmond in komen? <laughs> Dat was een verrassing. En je, je, je, je kijkt die junior die krijgt de volgende man. Maar is nu al weer kwijt. En dan gaat hij 1, 2, 3, 4, 5 man van AVA tegen 3 man van Zandvoort. Die wordt een weer moeilijker. Dan komt hij niet van Bol. Ja, inderdaad. Natuurlijk komt hij niet van Bol. En dat is uh, daar inderdaad. Uh, AVA, oh. dat kon er af van hem maar. Die was, die was uh, op een gegeven moment toch zo weer terug. En kon hem afpakken. Maar wel te vervoeren van een, een inbruik voor AVA. Ter hoogte van de 16 meter gemoed. Van Zandvoort. Even kijken, dus, uh, we even nog inmiddels We niet geschikt veel zijn. Laten we terug naar de studie. En dan kan de laatste hier weer terug. Oké, okay, dankjewel, Job Van Nist. En inderdaad, dit was alweer weer, het tweede uur alweer van uh, Sanford op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang met uiteraard ook het gedicht van de week. We hebben de Man with the Golden Voice, die hem vandaag uh, gaat, uh, gaat voorlezen voor je. Uiteraard hebben we het dan over Pieter Joustra. Graag tot zometeen voor weer een uur Sanford op zaterdag.